NOS Nieuws van 11 uur. Freddy Fonteyn met het NOS Journaal. Vandaag openen het Verenigd Koninkrijk en Iran weer ambassades in elkaars land. Vier jaar geleden sloot Londen de Britse ambassade in Teheran nadat demonstranten het gebouw waren binnengedrongen en vernielingen hadden aangericht. De demonstranten waren boos over de aanscherping van Britse sancties tegen Iran. Twee dagen daarvoor was de Britse ambassadeur het land al uitgestuurd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Hemmens zal in Teheran een ceremonie bijwonen. Hij is de hoogste Britse functionaris die het land bezoekt in ruim tien jaar. Dat de ambassades weer opengaan volgt op het akkoord dat Iran vorige maand met het Westen heeft bereikt over zijn nucleaire programma. De Franse president Hollande ontvangt vandaag de Amerikaan die vrijdag gewond raakte toen hij in de Thalys een man met een kalashnikov overmeesterde. Hij wil hem bedanken. De militair van 23, Spencer Stone, is gisteravond uit het ziekenhuis gekomen. Hij was daar behandeld aan steekwonden aan zijn hoofd en handen. Hij verloor bijna een duim. Stone overmeesterde samen met twee vrienden de man toen hij met een kalashnikov de wc uitkwam lopen. En die stak toen op ze in. Spanje heeft andere EU-landen drie jaar geleden al gewaarschuwd voor de man met de Kalashnikov. Het is waarschijnlijk Ayoub el Khazani, een Marokkaan van 26. Hij zou banden hebben met een islamitische terreurorganisatie. Noord- en Zuid-Korea hebben de besprekingen hervat over de opgelopen spanningen tussen de twee landen. Gisteren duurde overleg tot ver na middernacht. Noord-Korea dreigde vrijdag met een aanval op het zuiden. Het land eist dat Zuid-Korea de luidsprekers bij de grens weghaalt. Die luidsprekers laten propaganda horen tegen het noorden. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag is het op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. In het noorden blijft het waarschijnlijk de hele dag droog. Morgen is het wisselvallig met wolken, wind en buien. En dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort een zomerhit. Z FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz.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 In het Duits. En ook Glen Miller reageert zowel in het Engels als in het Duits op haar. Dus inderdaad propagandamateriaal van, van de Tweede Wereldoorlog. De uitzendingen zijn opgenomen tussen um, uh, eind oktober 1944 en eind november 1944. U gaat luisteren naar Little Brown Jug.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 Joe Saviniel op piano, Sam Jones op bass en Louis Hayes op drums. If dreams come true, I'll be with you. Every day he says things that'll make you flip all the way. He can be evil, he's never rough. What more can I say? Hey, Baby, he's tough, he's the one. Yes, he's the one. Yes. Oh yes he's the one. yes, he's the one. He's the one, he's the one, the one they call the seven suns.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 Be standing on a corner plastered when they bring your body by. Dat was Louis prima met I'll be glad when you're dead, you're rescue you. Geweldige tekst. Doet me ook denken aan bijvoorbeeld de nummers van Louis Jordan met, uh, met teksten die ook echt over het leven gaan. CFM um, Jazz is natuurlijk het, uh, een van de langsloopende programma's uh, op CFM Radio. En we hebben ook sinds kort een Facebookgroep opgericht uh, rondom CFM Jazz. Mocht u eens willen reageren wat u leuk vindt of wat u misschien niet leuk vindt of wat u